Naar het gelijknamige boek van Jan Willem van der Wetering, bewerking Anna Bosman, regie Bert Dijkstra, 13e deel. Handen omhoog! Ja, maar hij kan een pistool nog hebben. Goed, wat een vlak! handen omhoog! Heel goed, ja. Handen omhoog, hij komt naar de boot! Goed, die je? Ja, hoor. Schepen. handen omhoog, hè? Heel mooi, ja. Helemaal omhoog, goed zo. Hij heeft niks. Kom dan maar in, hè? Vier? Ja. Kijk, jij hebben niet zo laag. Ontbest. Tolli, ouwe. Wat zei die? Ja, weet ik veel. We gaan er maar staan, joh. Rustig maar, hè? Dat oh, We vreten juist niet op. Hij vandaag een bankje omdoen. Zo. Nou, oh. dan mag je even gaan slapen, hè? Een drukke ochtend is voor je geweest, hè? Ja, ik weet hoe. Wat? Wat zegt nou? <laughs> hij nou? Oh. Hij zegt uh, goed dat de politie is. Zeg, wat heb jij er eens? Uh, ik hè? Ja je. Je ziet er zo rot uit. Ja, ik, ik. Ik ik ik voel me op zo'n rotte niks. Mooie vangst. Twee zieken en een arrestant. Morgen. Ik ben dokter Pieters. Gewonden? Aangedaan. Mijn naam is de Gier. Mm -hmm. Ja, voor het schip. Zo, oh. oh. oh. buisman. De vocht hè? Dokter Auw. Oh, oh. Dokter Auw, oh, ik heb nog geen vinger naar je uitgestoken. Hé, hey, je jas is ook nog kapot. Auw. Oh, oh, oh. nee. Dat valt wel mee. Veel bloed, maar weinig schade. Je ziet heel wat hagel tussen je borst hadden, joh. Je zou toch even naar het ziekenhuis moeten. Nee, geen ziekenhuis. In godsnaam geen ziekenhuis. Oh, wil je liever naar huis? Oh, oh, oh dokter, alsjeblieft. Ik kan niet tegen dat gestoemde eten. Nou, de ambulance staat klaar, maar. Roep jij even, Teun en Arjen. Ja, ze kunnen de adjudant afvoeren. Naar huis. Volgende patiënt. Rami. Ja, doet geen mond open, dokter. Ja, dat is een man van weinig woorden. Ik heb Rami als patiënt sinds hij op het eiland is komen wonen. Hij leidt aan verschrikkelijke depressies. Komt zo'n beetje om de veertien dagen bij me en als hij niet komt, dan ga ik wel naar hem toe. Oh ja? Wat is er dan met hem? Ja, wat is er dan met hem? Maagzweren, nerveuze klachten, ademhalingsmoeilijkheden. Ik denk dat hij stikt. Ja, misschien kunnen ze dat op de vaste wal maar eens goed uitzoeken. Ik zal hem een spuitje geven. En daarna kunnen we beter meteen doorvaren naar de wal. Ga je ook mee? Uh, nou nee, nee, ik moet hier nog een paar dingen regelen, denk ik. Tonto. Ja, zo praat hij nou de hele tijd. Zeg maar, dokter, zou u iets voor mij willen doen? Ja, ik ben er nou toch, hè? Nou, zou u nou niet even naar mijn collega willen kijken? Hm? Volgens mij is hij hartstikke ziek, maar ik mag me er niet mee bemoeien, hè? Ik ben geen dokter, zegt hij. Een heel verstandige man, die collega van u. Uh, uh, waar is hij? Ja, waar is hij? Dat is een goede vraag. Uh, ah, oké, oh, uh, daar hebben we hem. Uh, comité van ontvangst. Zo, meneer, mag ik uw pols even vasthouden? Uh, wat krijg je nou? Eventjes maar. Nou, hoort u wel? Zo ziek is een hond. U was toch geen dokter? Op oh, is Zeer juist, dokter. Ha, ik, ik ben alleen zeeziek. Mark, hè? Mag ik een beetje zeeziek zijn? Jij moet naar bed. Ja. U bent niet alleen zeeziek, maar u bent ook echt ziek. U moet inderdaad naar bed. Uh, ja. Alsjeblieft. Oh, Ook op eenmaal mijn gelijk naar een kerk of. Hoor. Nee, we brengen u naar mevrouw Buisman. Die kan er best nog een patiënt bij hebben. Het is verpleegster geweest en vindt het reuze plezierig mensen te verplegen. Ik protesteer! Ik protesteer echt hoor. <laughs> ik, ik, ik, ik, ik pik het niet. Ik, ik, nee. Ik ben bezig met een onderzoek. En ik heb mijn onderzoek net afgesloten en constateer dat u ziek bent. Basta. Ja, rustig dan maar. En als je lief bent, huh? dan stuur ik de boeren langs. Oh echt? ja, Nou, gebast voor mij allemaal. Eerst ook. Huh. Nou, de gier. Mijn complimenten, hoor. Dank u, commissaris. Ja, maar eigenlijk kregen we pas zekerheid door dat telegram. Oh, ja, dat ben ik maar onmiddellijk achterna gevlogen. Ik zie er wel een weinig achterlijk uit, hè. wit pak. Nou, nee, commissaris, het staat u prima. Dat maakt u twintig jaar jonger. Nou, zo is het wel weer mooi, hoor. Toch raar, hè? Dat we hier zitten. Ik had toch veel eerder gedacht dat die dikke met dat rode vest te lelijk het is. Of die, die rare Belg. U weet dat die kolonel gewond is geraakt bij een vechtpartij, hè? Hij heeft iemand gestoken. Oh, nou, dat kan de beste gebeuren. Maar eh, waarom Drachtsmaag? Nou, neem dat verhaal wat ik net vertelde. Hoe die man zich alleen al op dit aardige eiland manifesteert. hè? macht... Macht. Ja, maar daarom is hij toch nog in overnachtig. Nee, nee, maar Maria van Buren leek ook macht te willen uitoefenen. Al die heksenplanten in de huis, haar schoonheid. Het feit dat ze drie betalende minnaars had, terwijl ze eraan één genoeg zou hebben. Het wijst allemaal op dezelfde drift. Oh. Indruk maken op anderen, anderen manipuleren... Ja, Drachtsma wou haar gebruiken en zij wou Drachtsma gebruiken. Twee tegengestelde krachten. Ah, dus een conflict. Zeker, commissaris. Juist. U hebt die rare tovenaar ontmoet, Wansho uh, of zoiets. Uh, uh. En die wilde niets over Maria vertellen? Nee, dat heb ik je al gezegd. Niks. Dus hij, of beter u, vond uh, hem niet uh, verdacht, commissaris? Verdacht, verdacht. Wat is nou verdacht? Je praat met een man van een compleet andere wereld. Uh, een man die geen woord tegen je zegt. Je alleen wel laat merken dat je je onmiddellijk weg moet scheren. Een goeie, een kwaaie man. Ik denk dat er niks tussenin is. Ja, ik weet niet of dat kan. Maar denkt u dat Maria slechte dingen van die man geleerd zou kunnen hebben? Nee. Huh. Oh, nou dan. Uh, het klopt niet, hè. Het klopt. Ah. Niet. Mijn theorie is dat Drachtsma Maria vermoorde Of liet vermoorden door Scheffer. Ja, hoe die dat voor elkaar heeft gekregen, weet ik niet. Jammer. Hoezo de hier? Jammer. Nou, ik bedoel dat je zulke vermoedens niet in een verbaal kan zetten, meneer de commissaris. Maar, uh, je had een theorie. Waarom zou Drachtsma... Een mooie maîtresse vermoorden als die maîtresse niet op de een of andere manier dwars zat. En hoe zou ze hem dwars kunnen zitten? Heksekunsten. Commissaris, heksen hmm. zijn slecht. Die doen mensen kwaad. En hoe ze dat moeten doen, leren ze van andere heksen. Sean ja. Show was niet slecht. Oh, nou, dan klopt het niet. Hè? Nee. Dan zou Maria ook goed moeten zijn, en ik geloof nooit dat ze dat was. Ik geloof dat het een krenk van de mens was... die mannen uitzoog en hokus met ze deden. Vergiftigen misschien wel. Nou oh, ja, geloof nogal wat, hè? Ja, bewijzen kan ik het nog niet. Komt nog wel, komt nog wel, de gier. Laten we erop houden dat Rami haar dood gemaakt heeft. Hij kan met messen gooien. De buisman kan dat bevestigen... Rami is haar halfbroer. Ja. Hij is godsdienstwaanzinnig. Hij moet zich geërgerd hebben. Misschien heeft hij er een paar maal gewaarschuwd... maar ze wilde niet luisteren. Nee, maar hij heeft nog niet bekend. Dat komt nog wel. In de kliniek zal hij na verloop van tijd wel gaan praten. En dan komt het hele verhaal eruit. Het uh, stoort toch niet? Nee. nee. Het is telefoon voor de commissaris. Oh. Ah, dat bent u zeker? Ja, dat ben ik, ja. De gier, een ogenblikje. Ja? Oh. <coughs> Weet u dat, uh, commissaris? Inderdaad, meneer Drasma. Uh, tussen twee haakjes, uh, hoe weet u eigenlijk dat ik op Schiermonnikoog ben? En juist in dit hotel. Ach ja, de eiland uh, is maar klein, hè? <laughs> iedereen kent iedereen zeker, hè? Het lijkt wel Curaçao. Ja, huh? u bedoelt, uh, commissaris? Oh, uh, laat maar zitten, laat maar zitten. <laughs> ik, uh, ik dacht zo dat u vanavond misschien wel zin had om onze gast te zijn. <coughs> het toeval wil dat onze heer burgemeester ook komt en... Gezien de culinaire vaardigheid van het hotel waar u zich bevindt, dacht ik. Nou, zou... Dat is uh, reuze vriendelijk van u, meneer Drasma. Maar uh, zou ik mijn brigadier ook mee mogen nemen? Huh? Ja, uh, de Gier is de naam. De Gier? Ja. Oh, ik heb ook vernomen dat uw adjudant Grijpstra ziek is geworden. <laughs> wel, wel, wel. U bent goed op de hoogte. Ja, ja. Maar hij is in uitstekende handen van mevrouw Buisman. We, mevrouw Buisman? ja, de vrouw van onze adjudant. Oh. <coughs> maar goed, uh, u bent met uw collega welkom. Fijn, fijn, dank u. Nou, tot vanavond dan, meneer Drasma. Zo, zo, mijn benen Is dit mis? commissaris? Ja, Ja, was een Curaçao, heel anders Ja, klimaatsverschillen, Temperatuurswisselingen, denk ik Ja, dat moet wel, ja Zeg, in Amsterdam zijn ze gek geworden, zegt maar. Oh ja, heb je die gesproken? Ja, er zijn nogal wat vragen over het gebruik van die straaljagers Hebben ze ook een suggestie hoe het anders had gemoeten? Nee, nog niet, nee maar de commentaren van morgen zullen wel uitsluitsel geven. Uh. Zeg, en ik heb ook gezegd dat ze die Hofman, die man met het rode vest, maar moesten laten lopen. Ach, die hebben we ook nog, ja. Maar ja. nou, voor mij was hij toch een serieuze kandidaat. Oh ja, ja, ja, voor mij ook. Maar je ziet, uh, de geer, de politie heeft niet altijd gelijk. Zeg. Uh, dat huis van Drachtsma, waar we vanavond gaan eten. Ja, jij bent ook uitgenodigd. Ah, dat... dat is hier toch in de buurt, hè? Natuurlijk, commissaris. Vlakbij. Goed zo. Nou, voordat we naar onze vriend Drachtsma toe gaan... Eh. ...wil ik me toch wel even opknappen, ja? Dat begrijp ik, commissaris. En dan ga ik eens even op bezoek bij het ziekenhuis Duisman. Uw collega is goed ziek. Hij heeft er te lang mee rondgelopen, zal ik maar zeggen. Veel te lang. Als dat mijn man geweest was, nou, dan had ik het wel geweten. Maar mevrouw Brasman, hij komt er toch wel weer bovenop. Wat een rare vraag stelt u nou... Natuurlijk komt hij er weer bovenop. Oh, ik zag wel... Slaap en rust kan hem redden. Mm. U ziet er trouwens ook niet zo goed uit. Wie, wie, wie, ik? Hey, ik ben zo lekker als kip. Nee, ik, ik ben goed, uitstekend. Nee, hey. maar um, hoe is het met uh, uw man? O, oh, de dokter heeft de hagel uit zijn borst weggehaald. Het zat gelukkig niet diep, maar hij is bont en blauw. Nou, nog een geluk dat hij gek zijn gezicht niet heeft geraakt. Dat zou Rami nooit hebben gedaan... Rami wil de buisman alleen maar tegenhouden, de arme kerel. Arme kerel? Nou, u praat toch al aardig over die sluipmoordenaar. Wij gaan bewijzen dat die arme kerel de moord op zijn halfzuster heeft gepleegd met zo'n lang mes. U doet maar, maar ik weet het niet. U mag hem wel, hè? Die scheffer. Ja, ja dat zou je wel kunnen zeggen. Ik ken hem al zo lang. Hij uh -huh. kwam hier vaak thee drinken. Ach, die man moest een zware last dragen. Echt een zware last daar hebben wij geen voorstelling van. Nee, nee. Weet u, meneer de Gier, hij is bang van mensen. Kunt u zich dat voorstellen? Hij houdt eigenlijk alleen van de zee en van de vogels. Maar over zijn familie, over zijn vader, ik bedoel zijn echte vader, wilde hij nooit spreken, geen woord. Kende Scheffer Dragsma? Iedereen op het eiland kent iedereen. Ja, dat zegt iedereen al. Weet u, mevrouw Buisman, ik kom hier niet om geroddel aan te horen. Ik ben, uh, om het gewichter te zeggen, in functie. <tie> Laat me niet lachen. U in functie. Als u mijn man was, dan zou ik u nooit zo gekleed in functie de straat opsturen. U lijkt wel een... Een vogelkenner. Een vogelkenner? Ja. Nou, u het zegt. Vogelkenner. Maar een rechercheur. Jawel. Rechercheur de Gier, Rienus de Gier uit Amsterdam, mevrouw Buisman. Op zoek naar de moordenaar van Maria van Buren. U hebt geluisterd naar het dertiende deel van Buitelkruid... ...naar het gelijknamige boek van Jan-Willem van der Wetering... In de bewerking van Anna Bosman. Rolverdeling: De Gier, Jules Rooyaarts. Grijpstra, Jan Borkes, Commissaris, Sakko van der Made. Buisman, Johan Sierag. Scheffer, Con Meijer. Jongsma, Rudolf Damstee. Pieters, Ad Hoeiemans. Drachtsma, Robert Sobels. Mevrouw Buisman, Riet Wieland Los. Meisje, Marieke van der Poel. Technische realisatie. Henk Brouwer en Bram Hengeveld. Regie Per Dijkstra.